Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een heftig ongeluk op de Zwarte Cross. Het ging mis bij de attractie Do Your Own Stand. Die staat al jaren op het festival. Het is een soort hoge toren waar je gezekerd van af kunt springen. Wat er precies mis is gegaan is niet duidelijk. Een man raakte zwaar gewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar hij is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het festival gaat gewoon door, maar de attractie blijft voorlopig dicht. Een van de mannen die is veroordeeld voor het neerschieten van vlucht MH17... Igor Girkin is opgepakt in Rusland, zegt zijn vrouw. Waarschijnlijk heeft het niks te maken met de vliegramp... want Rusland levert hem niet uit aan Nederland... en ontkent dat ze er iets mee te maken hebben. Maar de afgelopen tijd had Girkin steeds meer kritiek op president Poetin. De ene laatste etappe van de Tour de France zit erop... en mijn collega Gio zat klaar voor de finish en hij wist zeker wie er won. Daar komt Mohoric. Het wordt Mohoric, want die gaat nu over Asgreen. Hé, dat volgt net niet. Nee, het is Asgreen. Asgreen pakt de tweede etappe op rij voor Meteen Mohoric. Het is millimeter, centimeter werk, maar het is Asgreen die de etappe pakt. Millimeter werk was het inderdaad, maar de winnaar was toch echt iemand anders. Uit de fotofinish blijkt dat Mohoric gewonnen heeft... En in Tilburg is de grootste kermis van de Benelux begonnen. Zo'n drie kilometer lang en meer dan 200 attracties door het centrum van de stad. De eerste knuffels die zijn al gewonnen. En wat heb jij net gewonnen? Een piemel. En wat ga je ermee doen? Uh, ik ga het bij mijn moeder geven. Want ik heb het thuis al heb ik al eentje. Uh, ben je blij dat de kermis weer begonnen is? Nou, we hebben net, uh, waren net in de chaos, maar daar zijn we wel heel misselijk van. De kermis duurt tien dagen. En maandag worden er honderdduizenden bezoekers verwacht tijdens Roze Maandag. Dat is een van de grootste LHBTI evenementen van ons land. Het weer in het oosten kan een buitje vallen. Vanavond blijft het verder droog en kans op een zonnetje. Morgen wisselvallig, af en toe een buitje. En dan niet warmer dan 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Alleen op de A10 sta je nog in de file bij knooppunt Amstel op de ring van Amsterdam. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. en De vertraging is 10 minuten. En de A4 van Amsterdam naar Den Haag is nog steeds helemaal dicht bij Dorp na een ongeluk. Vertraging is nog zo'n kwartier. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg over een kwartier ongeveer vrij is. Je kunt omrijden via de A44. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort Zandvoort. Zomerheers.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 Zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Je overal Ieder en weer. CFM Zomer. Zandvoort, Zandvoort.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 Houden heb ik verliezen van de wanhoop en ik voel mijn tranen branden en ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen.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 It's unhealthy. healthy So To know. I'd have to say it's dangerous Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het proces tegen de Amerikaanse oude president Trump over het meenemen van overheidsdocumenten begint op 20 mei. Trump wordt ervan verdacht dat hij honderden geheime documenten mee naar huis heeft genomen aan het einde van zijn presidentschap. Op het terrein van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is een man zwaar gewond geraakt. Hij viel van een attractie met de politie. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. En de Russische nationalist Igor Gierkin, die vandaag in Rusland werd opgepakt, is voorgeleid. Hij wordt volgens Russische staatsmedia verdacht van het aanzetten tot extremisme. Daarop staat tot vijf jaar gevangenisstraf. Gierkin is in Nederland veroordeeld tot levenslang in het MA17-proces, maar Rusland heeft hem nooit uitgeleverd. Het weer vanavond en vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 11 graden.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 Non voglio più difendermi supererò dentro di me and all the darkness disappears every time i look into Is jouw keuze, ZFM. I've been watching you. A la la la la la. la la la Long, long, long, long, long. Long, long, on